In de Pakistanse plaats Karachi is de militaire leider van de Taliban, Mullah Baradar, opgepakt. Dat meldt de New York Times. De Afghaan Baradar is volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen een belangrijke vangst sinds de oorlog in Afghanistan acht jaar geleden begon. Baradar is de op één na invloedrijkste man binnen de Taliban. Achter oprichter en geestelijk leider Mullah Omar. De Taliban ontkennen dat Baradar is opgepakt. In België wordt vandaag verder gezocht naar slachtoffers van het treinongeluk van gisteren bij Halle. Gisteravond werd het bergingswerk vanwege het duister gestaakt. Het is niet duidelijk of er nog mensen worden vermist die mogelijk in het wrak zitten. Door de crash is het treinverkeer op de lijn ten zuiden van Brussel helemaal gestremd. En in Malonië heeft een aantal machinisten het werk neergelegd als een emotionele reactie op het ongeluk. CDA, VVD en PVV vinden dat gemeenten de lasten niet mogen verhogen. In het tv-debat voor de gemeenteraadsverkiezingen bij de NOS... zeiden ze dat bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting niet omhoog kan. En dat gemeenten vooral moeten bezuinigen op bureaucratie en subsidies. PVDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en D66... sluiten niet uit dat gemeenten uiteindelijk de lasten moeten verhogen. In het debat ging het ook over integratie en het gezag van de overheid. Vooral bij het onderdeel integratie ging het er in de discussie soms fel aan toe. Minister Eurlings laat onderzoek doen naar gemeentelijke parkeertarieven. Ook wordt onderzocht hoe gemeenten de prijzen die particuliere parkeergarages rekenen beter kunnen sturen. Vorige week bleek uit onderzoek dat parkeren in parkeergarages ongemerkt steeds duurder wordt. De tarieven blijven hetzelfde, maar voor hetzelfde geld kan minder lang worden geparkeerd. De Zuid-Koreaan Mote Boom heeft de Olympische 500 meter schaatsen gewonnen. De Japanners Nagashima en Kato werden 2 en drie. Jan Smekens was de beste Nederlander op de zet en Kato werden 2 en 3. Het weer: eerst wat sneeuw vanmiddag vanuit het zuiden droger en wat zon. Middagtemperatuur in het noorden Het weer eerst wat sneeuw vanmiddag vanuit het zuiden droger en wat zon. Middagtemperatuur in het noorden om het vriespunt, in de rest van het land ongeveer plus +2. Dit was het NOS Journaal.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 Jij je kleren aantrekt zonder haar. En na zonder bijna te denken. Kijk ik naar een ongeluk. Op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Even na drie uur. Welkom bij twee uur van Zondag in Kermerland op CFM en AB Radio 105.8 en 106.9. Het programma wat je elke zondagmiddag hoort tussen twee en vijf uur. En ook vandaag zijn we er weer uh, gewoon tot aan uh, vijf uur uh, bij je. Met heel veel sport en uh, andere nieuws. En uh, we gaan eerst eens even het hebben over het ABN AMRO toernooi. Ja, want uh, we hebben al geprobeerd uh, contact te krijgen met uh, Lenna. Want die is voor ons daar aanwezig. Maar uh, die heeft de telefoon uitstaan, wat ik ook wel begrijp. Maar uh, als uh, ik het goed gezien heb, is de wedstrijd inmiddels uh, gestaakt. Om, wegens een blessure van een van beide spelers. En uh, daardoor, uh, de eerste set was net uh, gespeeld. En die was met 6-4 gewonnen door Söderling. En uh, na de eerste game in de tweede set uh, gaf Joes niet te kennen dat hij niet verder kon. Dus de wedstrijd is gestaakt. En uh, al met het gevolg dus dat Robin de uitgeroepen is tot, uh, tot winnaar. Maar ik ga straks nog even Lennar proberen te bellen. We even kijken wat er uh, precies uh, aan de hand is. Oké. Okay. Verder gaan we proberen te bereiken uh, Joyce Meister. Want die, heeft, uh, die zangeres heeft sinds kort een eigen band. En die treedt vanmiddag op uh, in de Haltestraat bij het welbekende uh, uh, café. Voor Valentijnsdag. Voor zomer Voor zomer van die romantische plaatjes. Kijk wat, voor, uh, nu, wat, wat, wat ze gaat zingen en uh, hoe haar uh, band er nu u, uh, uitziet. En wie daar allemaal in zitten. Ja, voor de rest natuurlijk veel regionieuws en sportnieuws. En natuurlijk ook veel muziek. En we houden de eredivisie voor je in de gaten, je hoort De tussenstanden bij Zondag in Kinnermeland. Eerst weer wat muziek. Hier is de single van Carol Emerald. Iedere zondag tot vijf uur. Crazy way to get your kiss. Shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad. The fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. You can puff them up, soon no a bra will fit, girls. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. I can do nothing by that. Hell, hell, modern world.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 world is a hot thing You can get a child for nearly nothing You take him home to an nanny Buy off your guilt with toys and candy But all the money that you work for girls You can't compare it to love boys. There's only one thing they can fix No, I won't let you be misled And that's the whole Deze Haagse dame schreeuwde het uit bij Zondag in Kennemerland. Jordan ook en de Modern World. Inmiddels kwart over drie geworden Alweer. bij Zondag in Kennemerland. Ja, helaas nog geen verbinding met, uh, met Rotterdam. Uh, maar we blijven het natuurlijk proberen. Uh, even een lokaal nieuwtje. Uh, namelijk een bewoner van een flat aan de Vlemingstraat in Zandvoort ontdekte gisteravond rond half zeven dat zonder haar weten haar scooter compleet was uitgebrand. De vrouw belde in paniek de brandweer en kwam tot de conclusie... dat flinke roetschade in het gehele boksencomplex het gevolg was van de brand. Wonder boven wonder beperkte de brand zich alleen tot in de box. De brandweer controleerde de boksencomplex dat onder de rook stond... en onderzochten bij elke enkele bewoners of zij wat hadden gemerkt. De politie- en woonstichting De Kei onderzoeken de zaak verder. Ja, ik las dit uh, verhaal ook vanmorgen op uh, www.abradio.nl. De website uh, waar je alle informatie uh, uit de regio uh, kan vinden. En ja, dat verbaast me toch wel. Zo'n hele scooter die, uh, die afvikt in een box. En voor de rest helemaal geen schade, alleen maar een beetje rookschade. Ja. En de scooter die er niet meer is natuurlijk. Die is tot niet wel. meer niet. Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat niet meer werken. En volgens mij heb jij uh, rust, ruststanden van ja, de we voetbal. Hebben, we hebben de ruststanden inderdaad uh, bij het uh, voetbal. De wedstrijden die om half drie vanmiddag begonnen zijn: FC Groningen tegen RKC Waalwijk. 1 tegen 0. Sparta Rotterdam tegen VVV Velo. 2 tegen 0. En tot slot de 0-0 stand gelijkspel: Heracles Almelo tegen PSV. Uiteraard houden we ook de tweede helft van al deze wedstrijden voor je in de gaten. En daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar Zondag in Kinderland op CFM en AB Radio. Heb jij de Valentijnse top 100 voor je? Daar staat hier ja. over Willem Souka, geloof zelfs op nummer 1. Maar dan met een andere plaat van hem Angels. Maar deze was ook mooi hoor, de viel zelf dus zondagmiddag. Die staat er ook in hoor. Deze bij... staat er ook in. Oh, deze staat er ook ja, in. Deze staat er zondagmiddag ook in. bij CFM en AB Radio. Zondag in Kennermeland. En we hebben wat golfnieuws voor je. Ja, en wel golfnieuws en dan gaan we even, daarvoor gaan we helemaal naar New Delhi. Want de golfer Robert-Jan Derksen is gisteren nog verder gezakt op de ranglijst van de Avanta Masters in New Delhi. Wat onderdeel uitmaakt van de European Tour. De Nederlander bezette na de eerste dag nog de derde positie, maar staat inmiddels gedeeld 43ste. Hij leverde een scorekaart in van 72 slagen, wat zijn totaal op 213 slagen... met andere woorden drie onder het baangemiddelde bracht... Een zevental spelers gaat in Indië, India aan de leiding met 205 slagen. Joost Luiten moest gisteren nog zijn tweede ronde afmaken... Dat, omdat die dag daarvoor vanwege omkomend onweer dat was uitgesteld. Hij haalde de kut en noteerde vervolgens na zijn derde rondgang 70 slagen. De Blijswijker heeft zich in de tussenstand naast Derksen op de 43ste plaats genesteld. Eveneens met 213 slagen. Oké, okay, dat wat betreft het golfnieuws bij CFM en AB Radio. Een plaatje en dan komen we weer bij je terug. Hier is Carly Simon en Joris Oveen. We passen ons vandaag helemaal aan een bij CFM en AB Radio. Je de single van Carly Simon en You're So Fame. Nou, we gaan snel weer over naar Gebouw Krocht. Daar is vanmiddag het kindercarnaval in Zandvoort aan de gang. Vorige uur hadden we Maurice Mulder al in de uitzending een van de organisatoren. En nu hebben we onze verslaggever Joop Van aan de telefoon. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren in de studio. En thuis. Het is hier een gekkenhuis. Het is hier echt dat ja, wil je niet weten. Ik was hier om half in. Nou Theo, daar ga je nog je helemaal niks. Maar een half uur later gewoon die hele hut vol hier. Zo hé. Ja, ja, hoeveel kinderen schat je dat al? Nou, hoeveel kinderen? Ja. 100, Zo. 120, 130. Ja, met begeleiding hè. Ja, oké. Okay. Die kinderen komen natuurlijk niet alleen. Want dat zit er ook nog bij. Die hele zaal is gewoon vol. En, en, en ja, ze lopen erin achter, die bar als gekken. Dus ja, geweldig succes de halve. En al die en, kinderen zijn leuk uh, verkleed, op. Ja, ja, ja, ja, zeker. Alle kinderen zijn verkleed. De ene heeft uh, misschien alleen maar wat pencilstekens in het gezicht gehad... Uh, ...maar de kinderen ook volledig verkleed. Ik heb een, een Batman gezien, ik heb een, uh, een Spider-Man gezien... ...maar wat mij opvalt, het merendeel van de kinderen zijn prinsjes, prinsesjes, uh, veetjes en, en dat soort zaken allemaal. Dus een heleboel meisjes van het van, zeg maar, nou het zal het zijn, drie tot, tot, tot zes, zeven jaar. Allemaal prinsesjes, eh, gewoon heel leuk. Eh, alleen, eentje van vijftig, die heeft toch geen roze rokje aan, die heeft een rode Baan met een groene Boa. Oh, Oké. Okay. Die staat in dit naast. Geweldige gezichten waarschijnlijk. En Jamp wordt het van, van Maurice optreden van Circus Riegela ook vandaag, hè? Ja, altijd. Elk jaar met het kindercarnaval gaat Dick met, met, met zijn kleindochter iets doen. En dat is altijd leuk, want Dick, Dick die is een geweldige, ja, wat zou ik zeggen, een kindervriend. Dat doet hij geweldig. Helemaal goed. Oké, okay, het optreden, optreden was volgens mij om uh, drie uur. Heb je het helemaal mee kunnen krijgen? Uh, uh, nou, ik heb mijn best gedaan. <laughs> <Meer of niet. laughs> ik heb wel uh, nog even een nieuwtje. Want uh, Dick Housé, die, uh, die zorgt er dus voor dat er weer in, in, met, met de Week van de Zee een circus in altijd komt. Met onder andere een avond voor de prominenten. Maar hij wil nu ook dat kinderen... Nou, hij gaat dus een kinderavond maken die ook dan circus acts gaan doen. En daar moeten we reclame van maken, jongens. Oké, okay, nou dat gaan we zeker ja, doen. Dat gaan we gewoon doen. CFM en AB Radio houden dat uh, zeker in de gaten, Joop. Ja, tuurlijk. Ook, ja, het is anders brand ook natuurlijk. Hey, de week van de zee, wanneer is dat uh, precies? In, in mei altijd, hè? In mei. Gaan we ook ja. zeker aandacht aan besteden? Ja, natuurlijk. Dat, dat is geweldig. Helemaal goed. Oké. Okay. Maar goed, jongens. Het, het is een geweldig feest hier. Ik ben zelf geen vieren. Uh, maar uh, ik hoef hem namelijk niet, uh, niet te verkleiden om uh, van u dan een drankje te nuttigen. Dat is helemaal niet nodig. Heb je uh, uh, heb je, je handjes al de lucht in? Je hoop of niet? Nee, die liggen op de tafel op dit moment. Oh, oh oké. Okay. <laughs> <laughs> is het een beetje moeilijk bellen, hè? <laughs> ja, dat <is> bedoel ik. <laughs> Jap, heel veel plezier. Het duurt nog tot half vijf. En uh, ja. mochten er ja. nog kinderen luisteren in uh, Zandvoort... kunnen ze gewoon even langslopen. Weet je wat, er komen nu nog steeds dus de kinderen binnen. Die zijn misschien eerst bij open en geweest, weet ik wel. En die komen nu nog steeds binnen. En hoe laat leven we? Ik, ik, ik uh, Even over half vier, uh, denk ik. Zo ja, ik, zeven over half vier. Ja, ze, ze komen nog steeds binnenhuppelen. Dus het kan altijd om Half vijf is het ongeveer afgelopen. Dus wel heus van vijf uur worden dat je hele zaal leeg is. Maar die kinderen zijn nog steeds van harte welkom. Uh, liefste kleed natuurlijk, maar als ze zeggen ik heb geen tijd om te kleeden, kom lekker naar de kroch toe. Kom lekker feest vieren. Hey, dat, is, dat is gewoon leuk. Oké, okay, dankjewel Joop van Eersen voor jouw bijdrage van vandaag bij CfM en AB Radio. En heel veel plezier nog daar natuurlijk. Ja, dankjewel. <laughs> ik jullie plezier, Oké, okay, dankjewel. Dag Joop. Dag hoor. Dat was Jelvres op locatie bij Gebouw de Krocht. Tot aan half vijf nog het kindercarnaval al, al daar. Dus mocht je er nog heen willen, loop gewoon binnen. Gebouw de Krocht in Zalfoort. Wij draaien weer een plaatje bij CFM en AB Radio. Hier is Kim Kars en Bert de Deversaes. A oh. good. Kans met de batters. Davis Ice. We gaan weer even naar het regennieuws kijken. Albert-Jan. Ja, uh, en dan gaan we naar Badhoevedorp. Want een automobilist reed donderdagavond rond kwart voor zeven s avonds met zijn auto tegen een verkeerscel op de nieuwe meerdijk in Badhoevedorp. Daardoor raakte een geparkeerde auto eveneens beschadigd. De bestuurder zag dat een omstander, een 65-jarige man uit Apkoude, het kenteken noteerde. Daarmee was de veroorzaker het natuurlijk niet eens, waarna hij de man mishandelde. De politie heeft de automobilist aangehouden. Het gaat om een 53-jarige man uit Halfweg. In zijn auto werd een knuppel aangetroffen die... Net zoals zijn auto in beslag werden genomen. Ja, wij gaan nog even kijken naar de evenementen in uh, Zondvoort. Want er valt heel wat uh, te beleven. Vandaag Valentijnsdag, Uiteraard, dat zal je niet ontgaan zijn. Nou, anders heb je een probleem. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk heb je het dan niet helemaal goed gedaan. Maar we hebben Falentijsdag uh, vanmiddag met een optreden van uh, de George Meister Band uh, In een café aan de Haltenstraat. optreden begint om op vijf uur. En we proberen George Meister, de zangeres van vandaag, uiteraard nog even te benaderen in... Dit programma. Verder hebben we Valentijnsdag in het wapen van Soforts. Daar gaan ze singeltjesdag houden. Ja, gaan ze echt oude. van die gouden oude plaatjes draaien. Echt van vinyl. En daarna is ook nog een Valentijnsdiner, heb ik begrepen. Ook dat, voor 1890 euro als ik het goed Zo is goed. En ze vieren ook nog hun een eenjarige bestaan. Dus feest bij het wapen van Soforts aan het Gasthuisplein. Kunnen we ook nog genieten van jazz in Café Alex. Eveneens aan het Gasthuisplein. Elke zondagmiddag vanaf 4 uur... Lekkere jazz al daar. Valentijnsdag in Lauro en Hardy. Nou, dan kan je romantisch gaan eten met een heerlijk verrassings Valentijnsmenu. En dan gaan we even kijken naar de dinsdag, want dinsdag 16 februari. Mariska van Kolk, zij komt naar de brink in nieuw van half drie tot half vijf. En we hebben Valentijns bingo in het gemeenschapshuis. Dat dus aanstaande dinsdag, en niet vandaag, maar nee. aanstaande dinsdag. Okay. Het vangt aan om half drie en wordt georganiseerd door de Anbo Sandvoorts. Gesproken doen we op de zondagmiddag eigenlijk niet aan verzoekplaten, maar ja, het is vandaag Valentijnsdag. Je bent daar gezwicht. Daar ontkom je dan gewoon niet aan. Nee, je bent Op verzoek draaien René en Renato en save your love. Oh, wat mooi. Toch? Ja, nee. Je ja. hebt je verplicht aan. <laughs> dat dacht ik ook. Wij gaan door. Het weerbericht. Hoe het gaat weerbericht. dat er, eruit zien voor de komende dagen, Albertje? Het AB Radio weerbericht en dat is gemaakt door Rico Schreuder. En we beginnen uiteraard vandaag. Net als gisteren heeft ook vandaag de bewolking de overhand. En uit die bewolking kan met name vanochtend wat lichte sneeuw of motregen vallen. Of motsneeuw vallen. Nieuw mooi woord. Veel voorstellen doet het allemaal niet. Maar het kan wel wit worden. De wind waait uit het noorden tot noordoosten. En is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar waarden iets boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht blijft het droog, maar wel overwegend bewolkt. De wind waait zwak uit het oosten en de temperatuur daalt naar ongeveer minus 5 graden. Morgen is het dan ook aan de bewolkte kant, maar het blijft wel droog. De wind gaat uit het zuiden tot zuidoosten waaien en is zwak tot hooguit matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarden rond het vriespunt. Maandagavond en dinsdagnacht heeft de bewolking de overhand. En in de loop van de nacht neemt de kans op wat sneeuw toe. De wind waait uit het zuiden en is overland matig. Kracht 4 en aan zee krachtig tot 6. En de temperatuur daalt ongeveer naar min 2 tot min 3 graden. En dan dinsdag schijnt geregeld de zon en blijft het op de, een lokale sneeuwbui na overwegend droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. En er waait een vrij krachtige tot harde zuid- tot zuidoostelijke wind. Voor het geval, voor het gevoel, zal het dan erg, erg koud aanvoelen. Dinsdagavond en woensdagnacht zijn er flinke opklaringen en gaat het overal in de regio weer flink vriezen. Met minima tussen min 3 en lokaal min 6 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend, overwegend matig van kracht. Woensdag schijnt geregeld de zon, maar naarmate later de dag er toeneemt neemt, de kans op regen en sneeuw neemt weer toe. De wind waait uit het zuidoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 2 tot 3 graden boven het vriespunt. Tot zover het AB Radio Weerbericht. En we blijven maar sneeuw houden. Hè? Vanmorgen werd ik wakker en ik keek naar buiten. Weer een witte wereld. Ik denk: wanneer uh, houdt dat nou een keertje op? Wanneer krijgen we nou eens echt uh, weer het voorjaar, weet je wel? Lekker op het strand gaan zitten. Ja, en, uh, ze, gewoon... zijn bouwen, ze zijn druk aan het bouwen. Ze zijn druk aan het bouwen. Iedereen. En heel veel succes trouwens ja. met het bouwen. En, uh, en uh, we verheugen ons erop als we daar weer kunnen uh, van gaan genieten. Dat dacht ik ook inderdaad. Nou, we gaan eens even kijken naar de tussenstanden bij de Eredivisie. De wedstrijd die vandaag om half drie aangevangen zijn. We hebben FC Groningen tegen RKC Waalwijk. Tussenstand al daar 1 tegen 0. Dan gaan we naar Sparta-Rotterdam tegen VVV Venlo. Tussenstand daar 2 tegen 0. En jawel, goed nieuws voor de PSV-aanhang. Heracles Almelo tegen PSV. Tussenstand daar 0 tegen 1. Ja, wou wil je zeggen? Ja, zullen we gelijk even doorgaan naar Lena? Want ik heb Lena al... Oh, ja, uh, ja, ja, Lena van Haak aanwezig bij het uh, ABN AMRO-toernooi. Wat volgens mij vroegtijdig uh, geëindigd is, uh, Lena. Ja, inderdaad. Dat hebben jullie helemaal door. Uh, de finale, het was, uh, ja, iedereen had zich er zo op gehuugd. Uh, dus het was eigenlijk een soort anticlimax. En uh, zeker omdat één speler het uh, opgaf. En ja, we konden eigenlijk niet zo goed zien uh, waarom hij opgaf. Natuurlijk, uh, het was Joesny uh, die uiteindelijk opgaf. Uh, de nummer 20 op de ranglijst. En je zou denken: van nou ja, als we nou zien waarom hij opgeeft, dan kan je daar nog een beetje mee, uh, mee uh, inleven. Zeg nou, maar. hij liep een klein beetje manken, zeg ik zo op televisie. Ja, maar ja, als iemand nou gaat van de pijn, denk je, oh wat erg, oké. Okay, maar ja, hij, hij stroppelde een beetje. En dan denk je van, hé, dat is nou jammer. Verder was er niet zoveel aan de hand. We waren allemaal nog bezig met... Uh, het was namelijk best wel spannend. En uh, het was 2-0. Hij had... Uh, ja, het was 2-0, hij stond dus achter... En met 2-0 mag je namelijk helemaal niet gaan zitten. Dus uh, wij vonden het al een beetje raar dat de twee tennissers uh, gingen zitten. Want normaal mag je alleen met de oneven games gaan zitten, 90 seconden. Nou, uh, ze gingen al zitten met 0-2. Dus dan denk je al van, hé, hey, er is iets niet goed. Maar ja, het zal wel, want de schijnsrechter zegt niets. En ineens uh, zie ik uh, Jusnie lopen naar de, de tegenstander en uh, uh, naar uh, Söderling. En uh, hij geeft hem een hand. En de op dat moment weet je gewoon, het is gedaan. Dat is wel het laatste wat je verwacht, Helena, als je naar zo'n toernooi gaat, naar de grote finale. Ja, inderdaad. We hadden, wel, uh, we hadden echt wel wat uh, spektakel verwacht. Uh, het was ook wel spektakel, zeker in de eerste set. Het was uh, best wel spannend. Uh, ze gingen allemaal, allebei, uh, ja, toch wel uh, gelijk met elkaar op. Totdat uh, Joes die uh, begon te krijgen, inderdaad, van een van zijn enkels. Waardoor hij al snel een break tegenkreeg van Zeudeling. Uh, Zeudeling uh, was voornamelijk goed in het... Um, hard mappen en vooral ook diep mappen. Dus uh, ja, ver in de baseline, bij de baseline, zodat uh, niet constant uh, aan het verdedigen was. En als hij probeerde een aanval in te zetten, dan kwam er weer een keiharde bal van Zeudeling terug, waardoor hij gelijk weer in de verdediging schoot. Ja, en dat gaf uh, toch wel spectaculaire momenten. Uh, hoge ballen, diepe ballen, een aantal smashes. Uh, ja, dat was, uh, was genoeg spektakel. Dus we hadden eigenlijk gehoopt op een drie-setter, maar het werd helaas een uh, 1,02 Helaas, uh, Lena. Nou, als we even naar het ABN AMRO toernooi kijken... altijd volgens mij wel een heel gezellig toernooi om bij aanwezig te zijn. Ja, dat sowieso. Nou, ik mag natuurlijk uh, genieten van het feit dat we in de tripruimte zitten... Want we zijn hier namelijk een bedrijf. Uh, dat betekent dat je, dat je uh, iets luxer zit in een box met uh, zes personen in totaal. Je zit ook niet uh, van links naar rechts te kijken. Je zit namelijk op een van de achterkanten. Dus je ziet wel helaas een speler natuurlijk altijd op zijn rug. Maar het mooie is, je hoeft niet steeds van links naar rechts te kijken met je hoofd. Dus je kijkt gewoon rechtdoor. Nou, dat is toch wel erg fijn om te zien. Uh, ja, het is ontzettend gezellig. Er is een aantal uh, bars en Eetgelegenheden. Zo kan je bijvoorbeeld sushi en dim sum krijgen. Uh, je kunt uh, uh, ook wat, uh, wat uh, luxe eten bij de champagnebar. Maar je kunt ook gewoon ergens zo een hamburger nuttigen. Dus het is hier prima om bijvoorbeeld met, uh, met je netwerken te zijn. Om hier gezellig um, en uh, potje, potje tennis te kijken. Maar ook gewoon om wat lekker wat te drinken en te eten. Wat heb jij ook een zwaar leven, hè? Nou. Ja. Als verslaggever van de radio. Ja, ja ik, ik, ik wou bijna zeggen, ik ga namens CFM hierheen. Uh, maar dat, uh, dat kan ik helaas niet zeggen. Uh, Oké. Okay. Hé hey, uh, Lena, nou ik neem aan dat jullie nog wel even, even blijven daar. Want uh, gewoon uh, gezellig nog uh, nagenieten. Ja, we gaan nog even een bolletje doen en een hapje. Uh, en dan uh, gaan we daarna weer uh, richting Zandvoort. Oké, okay, Lena, dankjewel voor je bijdrage bij Zondag in Kennenland op CfM en AB Radio. Ja. En uiteraard ah, horen we binnenkort weer als presentatrice van dit programma. Ja, over twee weken weer hè. Over twee weken. Na nou, horen in de missie weer op zondagmiddag tussen 2 en 5. Dankjewel, Lena van der Haak. Nou, het leuke vind van het plaatje is dat aparte deuntje erin. Dat blijft gewoon zo lekker in je hoofd uh, doorgaan. Ja, hoort zo'n trekharmonica. Ja, dat is gewoon helemaal super. Edward Maya. En de nieuwe serie klinkt bijna als deze die je uh, die, die, die, die daarvoor had. Edward Maya en Stereo Love. En het laatste plaatje bij Zondag, ik op CFM en AB Radio. 106.9 en 105.8. Zo dadelijk het derde en laatste uur met uiteraard veel meer muziek en informatie.